11 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. Nederland is het Europees kampioenschap begonnen met een nederlaag. Tegen Denemarken werd het 0-1. De Denen kwamen in de 23e minuut al op voorsprong... door een doelpunt van Michael Kroondeli. Bondscoach Bert van Marwijk wisselde in de 70e minuut... Nigel de Jong en Ibrahim Affelay... voor Rafael van der Vaart en Klaas-Jan Huntelaar. Maar Nederland kwam ondanks vele kansen niet tot scoren.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 In Den Haag heeft de politie zeker tien mensen gearresteerd na de wedstrijd van het Nederlands elftal. 150 mensen waren afgekomen op een oproep via sociale media om vanavond te gaan rellen op het Jongbloedplein. De politie stuurde hen weg, toen ze terugkwamen grepen agenten in. De arrestaties zijn onder meer verricht voor het gooien van vuurwerk, ook had een van hen een gebiedsverbod. Het is nu rustig op het plein, de politie is massaal aanwezig. Twee jaar geleden was het na wedstrijden van het Nederlands elftal raak met rellen op het Jongbloedplein. Na de finale van het WK in 2010 werden tientallen relschoppers opgepakt. Tientallen Russische voetbalsupporters hebben zich misdragen na de EK-wedstrijd tussen Rusland en Tsjechië. Na het duel begon een groep Russische fans te vechten. Toen stewards wilden ingrijpen werden ze neergeslagen en getrapt. Vier stewards moesten in het ziekenhuis worden behandeld. Volgens de antiracismeorganisatie organisatie FAIR waren er tijdens de wedstrijd ook racistische incidenten. Enkele Russische fans droegen extreemrechtse vlaggen en naar de Tsjechische verdediger Theodor Gebruselassie van Ethiopische afkomst werden tijdens de wedstrijd racistische opmerkingen geroepen.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 Een van de medewerkers, een Australische advocaten, wilde volgens Libië staatsgevaarlijke documenten aan Seif al-Islam geven. Het strafhof wil Safe berechten voor misdaden tegen de menselijkheid bij het neerslaan van de opstand van vorig jaar tegen zijn vader, maar Libië wil hem zelf vervolgen. Spanje accepteert financiële hulp voor de Spaanse banken. Dat is de uitkomst van de overleg van de ministers van Financiën van de Eurolanden. Spanje kan maximaal 100 miljard euro krijgen uit het noodfonds van de eurozone. De Spaanse regering wil nu nog niet zeggen hoeveel geld er nodig is... maar wel dat Europa ruim voldoende beschikbaar heeft gesteld. Dit is een lening met een lage rente. Daarmee zullen we de Spaanse banken financieren, zei de minister van Financiën. De Spaanse regering wordt zelf verantwoordelijk... voor het besteden van de financiële hulp aan de banken. Het IMF zei eerder dat de Spaanse banken... minimaal 40 miljard euro nodig hebben om overeind te blijven.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 De verdachte is een Parijse moslim die naar Brussel was gereisd... uit woede over de aanhouding van een gesluierde vrouw... Vorige week, vorige week in de wijk Molenbeek. Hij had pamfletten bij zich van de organisatie Sharia voor Afghanistan. In Peru is de helikopter gevonden die sinds donderdag werd vermist. Dat meldde lokale media. Er waren veertien mensen aan boord onder wie een Nederlander... reddingswerkers hebben het toestel nog niet kunnen bereiken... De helikopter was op weg naar de toeristische plaats Cusco in het zuiden van het land, maar kwam daar niet aan. Aan boord waren voornamelijk Zuid-Koreanen. De Nederlander is een man van 39. Het weer vannacht kans op wat regen. Morgenochtend op veel plaatsen eerst zon. Later op de dag steeds meer bewolking. De temperatuur ligt morgen tussen de 17 graden aan de kust en 20 graden in het binnenland. De dagen daarna bewolkt en regenachtig. Tot zover het NOS Journaal. Awb Verkeersinformatie. Op de A12 Arnhem richting Utrecht is er een file van 3 kilometer... tussen Venendaal West en Maarsbergen. En dat is vanwege wegwerkzaamheden. Dit was de Verkeersinformatie.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 Buiten is het 13 graden. Binnen zit Max van Wezel. En u moet maar denken, voetbal is maar een spelletje Oekraïens roulette. Welkom bij Met het Morgen hier in de sportzomerstudio's van Radio 1. De studio's waar de stemming na de wedstrijd Nederland-Denemarken... Oh, de, nederland, nederland duitsland moet nog komen, die gaan we binnen natuurlijk. Maar na de wedstrijd Nederland-Denemarken nogal bedrukt is, dat zult u begrijpen. Nou, wij gaan terugkijken op Nederland-Denemarken en op Duitsland-Portugal... en we doen dat met onze waarnemers in de desbetreffende landen. Verder, de tijd dringt voor Spanje. De regering van premier Rajoy accepteert de Europese noodhulp... maar wel op een manier waardoor het Spanje... Spaanse eergevoel niet in het gedrang komt. Toelichting erop straks. Is politiek Den Haag een duiventeel geworden en waarom zijn het vooral vrouwelijke Kamerleden die zo snel weer uitvliegen? Ik praat straks met drie bijna oude parlementariërs: Mirjam Sterk van het CDA, Sharon Dijksma van de P van de A en Esmee Biegman van de ChristenUnie. Radio 1, u weet het, staat de komende negen weken... In het teken van de sportzomer Van het EK, de Tour en de Olympische Spelen in Londen. Een mooie reden om vier van de presentatoren van de sportzomer te vragen... de muziek vanavond uit te zoeken. U hoort straks de keus van Dionne de Graaf... Wiedemijn Veenhoven, Herman van der Zand en Bas van Werven. En Amerika-deskundige Rut Oldenziel voorspelt de uitslag van de wedstrijden van morgen. Spanje, Italië en Ierland, Kroatië. Dat om vijf voor twaalf, maar eerst het voetbal en andere nieuws... Van vandaag. Zaterdag 9 juli. Het conflict in Syrië lijkt met de dag verder te escaleren. Vannacht werd de zuidelijke stad Dara, waar 15 maanden geleden de opstand tegen het regime van President Assad begon, onder vuur genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties kwamen zeker 17 mensen om het leven. De lokale bevolking reageerde woedend op het geweld. En dan nog meer geweld. Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse provincie Kapisa zijn vier Franse NAVO-militairen gedood. Dat maakt een woordvoerder bekend. We have lost in the incident in eastern Afghanistan this morning four coalition soldiers who perished in a suicide attack. And of course we are deeply sorry about this incident. En dan nu toch het Nederlands elftal. De deceptie over de wedstrijd tegen Denemarken. En dat begon allemaal zo hoopvol. Geweldig, echt super groot. Heel veel je fans meer dan ik had verwacht. En de sfeer zit er gewoon echt goed in. Wat gaat het worden vanavond? Uh, ik heb gezegd 1-0 voor Nederland, 1-0. Winst 2-1. 2-0. Oh, -no. Ja, 2-0. -no. Ja, gaat worden. Ja, we gaan helemaal maken. 3-1. Stekelenburg van de Wiel, Heitinga, Vlaar, Willems, Van Bommel de Jong, Snijder, Robben van Persie en Afla. De hoofdprijs heeft Oranje zichzelf ten doel gesteld. En om die te pakken zal vandaag de eerste stap gezet moeten worden. Willems, ja, schiet dan ook maar eens. Wow! Metertje over. Persie, Prachtig. Arjen Robben. Hij heeft snijden bij zich, maar kan het ook alleen doen. Legt dan af. En uh, dan kan Jacobsen voorkomen dat uh, snijden dan wel af, hij afdrukt. Kroondeli. En een doelpunt voor Denemarken. Goal valt eigenlijk vanuit het niet. Het is drukkend warm in Garkov. Bert van Moorwijk trekt het Colbert uit. Heeft er misschien toch ook wat warm gekregen van de tussenstand. Op deze manier de bal rond te spelen totdat anders inlevert bij Robben. Ah en Robben, nou doe het dan maar. Robben, paal. De Denen leiden met 1-0. Jan van Hals, is dat verdiend? Nee. Kenneth Fires, is dat verdiend? Nee. Willems. Afvalaai. Afvalaai. is naast. Achterin komt Robben met de kans. Ja, als je dit soort kansen maar blijft missen, dan gaat het niet meer gebeuren vandaag. De hele schiet noodzakelijke redding van Stekelenburg. na nou, weer een goede doelpoging van Michael Krandeli. Het seintje van Van Marwijk richting Van der Vaart en Huntelaar die zich onmiddellijk melden. Die vanaf de linkerkant is gaan spelen. De positie vanaf de luim en een schitterende paas en Huntelaar! Ah! Andersen tot twee maat toe. Huntelaar het kan nog steeds. Het is steeds net niet. En heel vaak net niet. Het is helemaal niet. Van der Vaart, Huntelaar. Goed aangenomen, maar dan appel voor Hens. Appel voor Hens en de penalty wordt niet gegeven. Snijden. Daar de kans. En die kopbal gaat ook naast. Van Persie verlengt en de komt maar net over. Pierre yeah, trapt de bal weg. Scomina kijkt op de klok en fluit af. Nederland verliest de openingswedstrijd in Garkov. Wat een enorme teleurstelling. Ik heb geen zin om... Uh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 Nederland zit er helemaal doorheen. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. En gisteren kon u voor het eerst kennis maken met de Radio 1 Sportzomer. Van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds tot half augustus negen weken lang op deze zender. Wij vroegen naar aanleiding daarvan een aantal presentatoren van die sportzomer om de muziek voor deze aflevering van Met het oog op morgen uit te kiezen. En de eerste daarvan is Herman van der Sand. Goedenavond, Herman. Haar, Max. Welk tijdstip van de week ga je de sportzomer presenteren? Ik zit uh, in de avond op de weekdagen. Dus uh, van maandag tot vrijdag van 8 tot 11, eigenlijk vlak voor het hoog uh, Met uh, collega Robert Meder, wel bekend van de Lijn. Het is een beetje droevig begonnen met uh, Nederland-Denemarken. Wat worden de mooie momenten waar je op hoopt? Nederland-Duitsland al meteen woensdag. Daar uh, ben ik wel ontzettend benieuwd naar. En ja, dan, dan weten we ook meteen wel of het uh, of het een leuk toernooi nog wordt, of, uh, of dat we al een huis aardig... kunnen. En verder kijk ik heel erg uit naar de tour, uh, een, uh, een liefhebber. en um, de Olympische spelen natuurlijk. We zitten de laatste twee ook echt met uh, de sportshow in, in in Londen. Doe je zelf een sport? ja, ik zie heel veel de race's en uh, uh, rij rondjes op Dutax uh, En uh, zorg dat ik op tijd weer terug ben om in uh, heel veel zwaar slag te kunnen. Is het niet uh, een enorm waagstuk? Negen weken lang sportzomeradio. Hoe, hoe, hoe vul je die dagen? Ja, nou, um, uh, op, de, op de dagen door de EK is natuurlijk, uh, um, heb je s'avonds heel veel sport. Uh, heel veel voetbal. Um, met de Tour, uh, vooral het publiek op de Tour. Met de Olympische Spelen heb je ook veel, heel veel live sport. En voor mezelf, ja, um, ik ben dan uh, al tussen 11 en 12 vrij. Dus probeer je in de dag uh, het nieuws op te pikken, de kranten en de sport te volgen. En dan weer uh, de studio in s'avonds. We hebben Dion de Graaf. Bas van Werven, Willemijn Veenhoven en jou gevraagd de platen vanavond uit te kiezen. Wat is jouw sportzomermuziek van 2012? Ja, ik dacht aan een, aan een onvervalste meezinger. Hij is nog niet zo bekend, maar uh, dat gaat vanaf vanaf deze week veranderen. Uh, de, nummer, uh, en de titel zegt het al, de titel is Kampioenen. En uh, het nummer wordt gezongen door uh, de Brabantse singer songwriter J.W. Roy. Uh, hij heeft in een, uh, in een, in een, in een oude wielerwerkplaats in Sint Willebroort... heeft hij uh, een geweldige zittering opgenomen... Uh, uh, met een hele hoop van zijn vrienden. Met Guus is met net als Alex Groenka, Guido Belpanto... Freek de Jonge is ook geweest. Maar het nummer eigenlijk, uh, album is het nummer Kampioenen. En dat gaat dwars door alle, alle sporten heen. Dus het gaat over voetbal, het gaat over, over, over wielrennen, het gaat over de Olympische Spelen. Nou, de originele versie, uh, die gaat over... Die gaat over fietsen. En uh, die zullen ook tijdens de Tour de France, denk ik, wel heel veel horen. En daar zit, en er was commentator Gio Lipps ook in. Hij somt alle wielenkampioenen van de lage landen op. We gaan het horen. Kampioenen voor Herman van der Zand. Met vlaggen.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 Ja, dat gaat over echte winnaarsmentaliteit. J.W. Roy op gezoek van Herman van der Zand. een van de presentatoren van de Sportzomer hier op Radio 1. Spanje accepteerde vandaag noodhulp van Europa... om zijn bank uit de brand te helpen. Dat was de uitkomst van een twee uur durend en naar verluid heel spannend... Telefonisch overleg tussen alle 17 ministers van Financiën van de eurozone. Ik praat daarover met correspondent Rob Zoutberg in Madrid. Goedenavond, Rob. Hoi, goedenavond. Spanje wilde graag dat het geld naar de bankensector ja. zou gaan. Terwijl landen als Nederland en Finland eh, juist wilden dat het geld aan de Spaanse overheid zou worden gegeven. Er is een compromis bereikt, daar heb ik het zo met je over. Maar ja. wat zit er achter die twisten? Nou ja, de, de, allerlei belangen die natuurlijk spelen. Heel belangrijk voor Spanje was om hier heel huids uit te komen... zonder een sticker op het voorhoofd, zonder het stigma van Griekenland of Portugal. Ze wilden eruit komen op een goede manier... dat ze niet in dat rijtje zouden worden geplaatst. Dat doen mensen misschien wel, maar het is toch heel belangrijk... dat er uiteindelijk sprake is. En dan citeer ik even de minister van, uh, van Economische Zaken. Dit is een Europese lening die de lucht zal doen klaren... Zo wordt er naar gekeken. Even, even analyseren. Lening, zeggen ze dus? Dus ge ja. geen steun, geen subsidie? Nee, nee, het ging voortdurend hier vanmiddag over een lening tegen een zachte rente. Dus tegen een lage rente. Een zachte lening tegen een lage rente, moet ik zeggen. We weten sinds vanmorgen, want het IMF kwam ineens naar buiten... met hoeveel geld er eigenlijk nodig is om die banken hier te herstructureren. Nou, iets van 40 miljard. Nou goed, daar, daar is nog een, een schep van, 100, van, sorry, van 60 bovenop gelegd. Totaal dus van 100 miljard. Dat komt allemaal terecht hier in een fonds. Dat heet het VROP. Uh, ik zal even in Spaans zeggen wat dat betekent. Het Fondo de Restructuración Ordenado Bancaria. Het Fonds om de banken te herkapitaliseren. Daar gaat dat geld allemaal in zitten. En het is niet alleen bedoeld om de banken die het nu moeilijk hebben uh, te steunen. Het is ook om hun ...toekomstige verliezen te gaan dekken. Hè? Want daarom is het dus veel meer dan het IMF noemde. Men wil gewoon in één keer goed zitten. Uh, hoeveel het uiteindelijk gaat worden... Hè? ...want iedereen heeft het nu over 100 miljard. Uh, zeg ik miljoen trouwens hiervoor, Max? Nee, hè? Nee, miljard. Nee, miljard zei je. Miljard, nee, je goed. Zei het helemaal goed. Ja, goed. Um, <laughs> um, hoeveel het uiteindelijk gaat worden, dat wilde de minister nog niet zeggen. Want ze hebben nog allemaal rekenmeesters op zitten. Maar ergens tussen de 40 en 100 miljard komt het uit... En is het niet een beetje een cosmetische operatie? Want ze kunnen wel zeggen het is een lening aan een fonds... En, en, en niet aan de Spaanse overheid. Maar dat fonds is toch weer de Spaanse overheid? Ja, maar goed, dat was natuurlijk wel een hele belangrijke eis van Nederland onder meer. Hè. Dat het geld mocht niet direct naar de banken toe gaan, De overheid moest verantwoordelijk blijven. En ook al klinkt het voor ons allemaal een beetje als geleuter misschien. Hè, als een beetje, beetje, beetje gemorreld daar, daar in de marge. Het zijn toch Natuurlijk, nuances die voor de financiële wereld en ook voor de politiek belangrijk zijn. Voor Mariana Rajoy, de premier, hier heel belangrijk is dat, uh, dat dat dus een fonds is en dat dat een lening is. Dus kortom, kortom zonder dat stigma. Vergeet één ding daar ook niet bij. Uh, hij heeft hiermee ook wel een belangrijke troefkaart in handen te krijgen. Want waar zitten al die ellendige rotbanken die die problemen hebben veroorzaakt? In die deelstaten die zo lastig zijn. Nou. Vanuit die deelstaten, vanuit die banken, die kachas in de deelstaten... zullen nu verzoeken moeten gaan komen. Hier naar het ministerie van Economische Zaken... mogen we daar geld hebben uit die pot. Ja, natuurlijk zal het ministerie zeggen, maar wel op onze voorwaarden. Ze, houden dus, ze krijgen dus een, een instrument in de handen om die deelstaten... en dat zijn echt lastposten. En die, en die banken die hebben veel problemen veroorzaakt... om het veel beter onder controle te krijgen. En is met deze ja, toch wat ingewikkelde oplossing de, de Spaanse eer gered, denk je? Ja. Nou, ik denk het wel. Ik denk, ik denk dat Marianne Rajoy heel tevreden zal zijn. Hij heeft natuurlijk, je moet één ding hier niet bij vergeten... hij heeft natuurlijk pas een betrekkelijk korte tijd als premier erop zitten. En toen hij hier aantrad eind vorig jaar... Toen wist hij, wist iedereen dat die problemen met de banken er lagen. Maar hij heeft natuurlijk ook dit half jaar gebruikt om de geesten hier wat te masseren. Er moest ook een ander probleem, ernstig probleem worden opgelost, dat van het financieringstekort. De Europese Commissie is uiteindelijk akkoord gegaan om Spanje nog een jaar extra te geven om terug te komen op die 3%. Nou, daarna diende dat volgende probleem zich dus aan van die banken, uh, waar ze nu mee bezig zijn geweest. Maar dat heeft ook een hoop geesten moeten gemasseerd worden voordat die ook op één lijn stonden. En wat we natuurlijk helemaal niet benoemen de hele tijd, die Griekse verkiezingen van volgende week. Nou, dat was ook belangrijk dat het daarvoor dit probleem, deze lucht in ieder geval geklaard zou zijn. Dat het niet samen gaat vallen, allemaal. Ja. Rob Zoutberg, vanuit Madrid, over de steun die die speelzuchtige Andalusische fondsen nu moeten gaan vragen aan de regering in Madrid... om dan geld uit Brussel te krijgen dat uiteindelijk dan weer uit Nederland, Duitsland en Finland komt. Terug naar de muziek van de Sportzomer. Een van de presentatoren is sportredactrice Dionne de Graaf. En wanneer in de week presenteer je precies, Dionne? Ik ben uh, elke werkdag tussen uh, één en vier. En waar verheug je het meeste op, nee, je het meest op? Nega weken, zeg. Ja, heerlijk, hè? Nou, ik verheug me wel enorm op de Olympische Spelen. Uh, daar ga ik ook heen. En voor mij wordt dat de eerste keer dat ik bij de Olympische zomerspeler ben. Dus uh, daar ben ik nu al nerveus over. Want de uitzending maar... verhuist naar Londen ook dan? Ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Dus daar ben ik bij. Daar verheugt mij enorm op. Maar dan doe ik eigenlijk de Tour de France en het EK voetbal weer te kort. Dus uh, nou ja, vooruit. Het wordt een fantastische zomer waar we al heel lang naar uitkijken. Wie is je favoriete sportman of sportvrouw? Iets Olympisch? Nou, ik, ik heb... Uh, maar dat komt ook een beetje omdat ik hem nog niet zo lang geleden heb geïnterviewd. Uh, ben ik uh, toch wel erg... Uh, nou, ik denk dat Bas Verweilen, onze schermer, dat die heel hoog, uh, hoog gaat eindigen. Misschien gaat hij met een medaille naar huis. Daar, heb ik nu even, daar zou ik nu mijn geld op zetten. Doe je zelf aan sport eigenlijk? Of praat je er alleen over? Ja, nou, ik vind het eigenlijk voornamelijk leuk om naar te kijken, moet ik eerlijk zeggen. Uh, maar ik ben net weer uh, begonnen in de sportschool. Nou, dat is toch eigenlijk niet wat je wil. Uh, althans, ik niet. Want uh, ik vind buiten zijn uh, erg prettig. Dus ik uh, neem altijd voor dat ik uh, het komende jaar weer enorm hard ga trainen op een fiets of lopend. En dat lukt dan elke keer niet. Ik moet je ook nog even feliciteren met je verjaardag, want dat is ook vandaag. Maar... Op de valreep, ja. Maar nu komen we aan de vraag, welke muziek heb je voor het oog uitgekozen? Nou, ik heb een plaat uitgekozen die ik twee jaar geleden voor het eerst hoorde in Radio Tour de France. Uh, toen presenteerde ik zelf ook voor het eerst. En dat was echt... Dat klinkt uh, heel truttig, maar het was echt een, uh, echt een droom. Dat vond ik geweldig dat ik dat presenteerde. En ik vond het ook zo geweldig dat het dus echt zo werkt, Dat die muziek die je dan draait, dat dat zo gaat leven. Dat dat zo bij dat evenement hoort. Um, dat je dat nooit meer uit je hoofd krijgt. En uh, Christophe Maé is de man die mij het meest is bijgebleven. Want ik dacht namelijk als ik die heel vaak draai in mijn blog... Dan uh, wordt het misschien wel een hit. En is dat, dat gebeurd je... of dat niet? Nee hoor, totaal niet. Maar het is wel mooi. <laughs> Ik vind het geweldig. We gaan hem draaien, dankjewel. Alstublieft. En veel succes die negen weken. Hartelijk dank. Ik weet niet je niet meer Maar je te jure que tu pas je je rentrerai à l'heure prévue On passait les dimanches à la mer comme on faisait au tout début Alors laisse-moi faire Il laisse moi faire Oui laisse-moi faire je même si tu m'as jamais vraiment cru, j'ai trop le cœur en bando et le corps aux objets Je préfère encore De muziek komt vast in juli terug na het EK. Als de sportzomer vooral in het teken gaat staan van de Tour de France. En daarna komen de Olympische Spelen in Londen natuurlijk nog aan bod. Nederland verloor van Denemarken en Duitsland won van Portugal. We gaan een rondje langs de velden maken. De proeven in de andere landen van Pool B. En wij bij het oogst zijn ook een hele sportieve mens en heel royaal. Dus we gaan eerst naar de Denen. Correspondent Rodin Creton in Kopenhagen. Goedenavond. Goedenavond. En hoe vieren de Denen de overwinning op Oranje? Nou, ik ben zelf naar de haven gegaan in uh, Kopenhagen. Het is een van de vele plekken waar een groot scherm stond opgesteld. En ja, het dus is natuurlijk één groot feest. De Denen kon het nauwelijks uh, geloven. En ja, aan de Polonaise doen ze niets, net zoals in Nederland. Maar ze hebben wel echt de hele wedstrijd gesprongen, gezongen, gedanst, gedronken. Er wordt nu nog vuurwerk afges afgestoken. Dus, en ze denken ook dat na deze winst echt alles mogelijk is. We hebben de hele avond hier zitten te analyseren natuurlijk. En een beetje met het 1974-gevoel van we hebben wel niet gewonnen... maar we waren wel de beste. Denken de Denen ja. daar ja. anders over? Of, of, of, of is dat wel een beetje zo? Ja, daar denken ze heel anders over. Kijk, natuurlijk weten ze dat Nederland grotere, meer aan internationale spelers heeft. En ze zijn zich ervan bewust dat ze geluk hebben gehad. Maar ze zeggen, um, ja, uh, dit is het resultaat van hard werken. Uh, en dat zien ze ook iets als uh, een, een element dat bondscoach Morten Olsen erin heeft gebracht... Uh, ze, ze hebben het over de Duitse discipline uh, van Olsen. En ja, het uh, Deense team is een team uh, zonder sterallure, zonder poespas. Alles voor het collectief. En daar hebben ze nu hun uh, voordeel mee kunnen doen. En ze zeggen, en dat klinkt een beetje als uh, Johan Cruijff uh, logica... maar dat heb ik al heel veel uh, denen horen zeggen. Ja, een voetbalwedstrijd duurt geen twintig minuten, maar duurt negentig minuten. En uh, ze vinden zeker dat ze terecht hebben gewonnen. Ronin, uh, je hebt een Deense echtgenoot. Een, uh, een voetbalfan ook nog. Heb je het erg zwaar thuis nu? Nou... Uh... Het is in ieder geval uh, uh, verdeeld bij mij thuis, inderdaad. Kijk, uh, mijn uh, echte is natuurlijk uh, dolblij op dit moment. Maar ik heb, ik heb ook twee kleine meisjes van vijf en zeven. En ja, die zijn uh, verscheurd tussen twee landen. Voor de wedstrijd kozen ze gelukkig voor oranje uh, Lankhuis pruiken. Dus zo hebben ze gestaan tussen de denen. Maar ja, ik, ik vrees dat ze nu misschien toch naar het andere kamp uh, overstappen. Rolien, dank je voor dit verslag. En mag ik je veel sterkte wensen met de rouwverwerking? <laughs> dank je wel. Van Kopenhagen, van Rolien Kreton naar de Algarve, naar TV-presentator Ton van Rooijen in Portugal. Dus dag, Ton. Uh, dag, Max. Zijn er in Portugal ook zo'n grafstemming als hier in Nederland? Nou, nou, niet echt, omdat uh, in Portugal er eigenlijk nooit echt iets wordt verwacht van het Nationale Elftal. Wat op zich vreemd is, want Portugezen zijn uh, gek met voetbal, maar dan met name met de clubs, hè, Benfica, Benfica. En Porto en Sporting, daar zijn ze gek mee. Maar het Nationale Elftal, wij wonen hier nu zes jaar en dat heeft eigenlijk nooit geleefd tot onze verbijstering, want wij komen natuurlijk uit Nederland, oranje gek, blablabla. Maar hier uh, maak je dat helemaal niet mee. En ze verwachten er weinig van. Het zijn een beetje egoïsten, vinden ze. Ze gaan met Ferrari naar de training en ze presteren nooit wat. Dus dat is wat je hier uh, hoort over het Portugese elftal. Olin Kreton had het net over dat de Denen in hun nationale elftal waarderen... dat het een elftal zonder sterallures is. Maar ja, dat ja, ligt in Portugal dus helemaal ja. anders. Nou ja, hier hebben we Ronaldo, er maar eentje te noemen. En uh, ja, daar hebben Portugezen een heel dubbel gevoel over. Ene kant natuurlijk trots, hè. het is een wereldvoetballer. Alleen hij, hij doet het nooit in Portugal met het Portugese team. En uh, ja, dat hoor je hier altijd. Dus er is een soort raar gevoel hier met het uh, Portugese nationale team. Nou, eigenlijk geen gevoel. Dus worden ze nu weer bevestigd in hun opinie van, ja, ah, het wordt toch niks. Eh, ze kunnen er toch niks van, ze hebben weer verloren. Zie je wel. Portugal uh, ja, zit nu een beetje in hetzelfde schuitje als Nederland, namelijk moeten winnen in hun ja. geval van uh, Denemarken in uh, deze pool. Uh, denk je dat dat gaat gebeuren of niet? Nee, ik denk het ook niet. Ik denk het ook niet. Kijk, nee. In Portugal, het zijn, uh, het zijn elf individuen. Het is geen team en dat is het nooit. En dat heeft ook heel erg met mensen als Ronaldo te maken. En dat schiet niet echt op. Ik, bedoel, ik ben geen kenner, maar eerlijk gezegd, ik ben al zo Portugees... dat ik er ook niks meer van verwacht van een Portugees zelf. Nou, zolang Benfica en Porto maar niet verliezen, zijn de Portugezen tevreden. Dankjewel, oh, Tom van Rooyen. In Portugal was dat. En dan contact met Otto Frikke, lid van de Bondsdag, de Duitse Bondsdag... voor de liberale regeringspartij FDP... en voorzitter van de Nederlandse Duitse parlementariërsgroep. Goedenavond, meneer Frikke. Goedenavond, vanuit Duitsland. En van harte gefeliciteerd met de overwinning op Portugal... Nou, ik zou zeggen, gefeliciteerd voor iets wat uh, niet werkelijk terecht was. Als het aan het einde een 1-1 was, was het ook terecht. Uh, het was het typische Duitse begin van het toernooi. Een, een 1-0, gelukkig. En uh, goed waren kansen en, en Portugese waren heel defensief. Maar nou, het was niet zo goed als uh, tijdens de kwalificatie of tijdens het uh, oefeningsspeel tegen Nederland. Hier waait het en regent het en is iedereen droevig naar huis gegaan inmiddels. Is het feest in Duitsland? Nou, is het is nog een beetje is het nog droog. Uh, mensen zijn ook nog een beetje op de straat en rijden met de auto's nog een beetje rond. Maar zeker niet zoveel als in, in de laatste jaren, uh, toen en toch in het begin van het toernooi. Uh, een beetje zenuwachtig was. Nu is de verwachting in Duitsland heel hoog. Ze um, um, was nog heel hoog tegen Portugal. en is natuurlijk nu nog hoger tegen Nederland. Als voorzitter van de Nederlands-Duitse parlementariërsgroep in de Boendestak... heeft u vast ook al gevraagd naar de mening van de Duitsers... over de smadelijke Nederlandse nederlaag van vanavond. Wat vinden ze ja. daarvan? Ja, nou, kijk eens, ik kan vanuit Kreegsel, dus uh, vlakbij de grens... Uh, 30 kilometer ten oosten van de grens. En hier zeggen de mensen, ja, nee, ze hadden verwacht dat uh, Nederland beter was... En, uh, ja, men is ook een beetje... Men had gedacht, het best zou zijn... Duitsland tegen Nederland 1-1. En, en dan het belangrijkste speel... Duitsland-Nederland is in juli... bij de Europese Kansroomschap. Want dat is enige... Het uh, is finale en uh, dat zou het best zijn. Maar nu is men toch een beetje bang... dat uh, de Nederlanders... Uh, met uh, een beetje met uh, de rug tegen de muur zijn. En, en zeggen, oké, okay, kijk eens... We moeten tegen Duitsland uh, winnen. Tenminste moeten, moeten we 1-1 of zoiets spelen. En dus, nou... Maar men had meer verwacht. En men is ook een beetje men heeft niet verstaan... hoe zo hun te laten niet heeft gespeeld van het begin. Maar dat is ook reden. Dat ja, dat snapte je Duitsland ook speelt. niet iedereen. Bang voor de Nederlandse rancune dus. Die zegt, wat het zou kunnen uit de woensdag... in de wedstrijd tegen Duitsland? Nou, um, um, ik, ik moet zeggen, een, een, een, een leeuw... Um, die, die, die één keer uh, heeft verloren, die is natuurlijk uh, gevaarlijk. En, en, en, en dat weten we ook met, met Nederland. Die zijn heel sterk uh, in het offensief speel. Maar wat, wat je kunt vergelijken is... Nederland had aan het einde hetzelfde probleem als Duitsland. Ze hebben niet slecht gespeeld in, op, op, op, op een bepaalde manier. Maar als het om, om, om die punt van een doelpunt ging... op die moment was het slecht. En dat was hetzelfde voor Duitsland... met die enige ding uh, met Gomez die daar heel goed was. Wat is uw voorspelling voor uh, Nederland-Duitsland... Nou, ik, ik denk dan nog wel 1-1 en, en dan winnen we tegen Denemarken en, en, en Nederland wint dan heel sterk tegen Portugal en dan gaan zijn we, we mee verder en dan zien we ons toch bij elkaar weer in, in juli. En waar gaat Echt. u kijken woensdag? Nou, ik weet het nog niet. Misschien in de ambassade, ik moet in Berlijn zijn als woensdagslid uh, uh, deze dag. Of uh, ja, ik hoop wel dat ons begrotingscomité om uh, um, die oortreid uh, um, aan het eind is, maar ik denk wel, want uh, die leden van het uh, begrotingscomité, die, die weten ook dat uh, voetbal ook soms een beetje belangrijker is dan, dan normaal. Ik dank u voor deze analyse. En dat van Huntelaar snappen wij in Nederland ook, ook allemaal niet, niet, niet hoor. Ik, ik dank u wel, Otto Friker van de Bondsdagfractie van de FDP. En dan terug naar de muziek van de sportzomer op Radio 1. Willemijn Veenhoven presenteert normaal het avondprogramma BNN United op Radio 1... maar is ingeschakeld bij de sportzomer. Ik moet trouwens nog even zeggen dat we tot slot van het rondje... nog contact hebben geprobeerd te krijgen met uh, de, de Oranje-Indiaan, de man die altijd met die grote trommel uh, mee is... op grote toernooiën, Gerard Hendriks, Hij zou de telefoon opnemen op de Oranje-camping in Garkov in Oekraïne... maar hij neemt niet meer op. Die is zich vast van verdriet aan het drinken. Gelukkig kan ik getuigen, hebben ze hele goede vodka in Oekraïne. Maar nu toch die muziek van Willemijn Veenhoven. Willemijn, goedenavond. Goedenavond. W wanneer presenteer jij en, en samen met wie? Want het zijn duo's. Ja, met Thijs van den Brink. Elke ochtend Juist. van 10 uh, tot 1. En 9 weken lang? Ja, nou ja, 7 weken met Thijs. En dan daarna ga ik naar de spelen. En dat doe ik samen met Felix Murders. En dus dan ook weer van 10 tot 1. Dus de... uh, met twee heren. Verheug je er erg op? Ja, ja, ja, enorm. Ik heb nu uh, één uitzending met Thijs gedaan. En uh, nou ja, we vonden het zelf heel erg leuk. En we kregen van allemaal mensen te horen van. Alsof jullie het al jaren samen doen, zo klonk het. Dus dat uh, was leuk om te horen. En Felix, uh, dat, uh, die ken ik nog niet zo heel goed. Maar dat is, oh, die is dat heel aardig, Felix. En, ja. en heel snel. Je moet wel heel snel zijn, ja. Om ja, hem mee te ja. houden. Ja, en ook een beetje pesteren, geloof ik. Dus dat, daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat gaat zijn. Waar verheug je je het meeste op, eigenlijk, van al die weken? Londen? Nou, Londen persoonlijk, omdat ja, dat ik hierbij kan zijn, dat is fantastisch. En dan met z'n allen, met Radio 1, en, ja, we zitten er boven op het hotel, dus vlakbij um, het Holland Heinekenhaus. De studio is daar binnen, dus dat, dat wordt fantastisch. Dat kan niet anders. Maar de Tour, is, qua, qua sport, vind ik persoonlijk, kijk ik het meest uit naar de Tour. Ja. Wie is je favoriete sportman of vrouw, een wielrenner? Nou... Ja, ja, ik ben, ik ben namelijk um, de, de, misschien typisch meisje. Vroeger was ik helemaal niet sportief. En uh, zei ik bij gym, ik ben drie keer in de week, uh, was ik ongesteld. Zodat ik nooit mee hoefde te doen. En hoe ouder ik word, hoe sportiever ik word. Hoe ouder ik word, hoe ook meer sport ik kijk. En ik ben sinds vorig jaar heel erg verslingend geraakt aan de Tour. En toen, uh, ja, wie, wiens helpt was het niet. Johnny Hoogland vond ik fantastisch. Uh, en Robby Ruig, de beste Nederlander. Dus die, die volg ik, uh, ja... Dat zijn misschien wel mijn favoriete sportmannen. Welke plaat heb je voor ons uitgekozen? Max, dit is een fantastische plaat. Ik weet niet of je hem al kent. Vertel. een Nederlands bandje waar ik helemaal verliefd op ben. De Kik. Nee. Echt, ze zingen in het Nederlands. Het klinkt als de Beatles in de begindagen. En uh, de hit Simone, of tenminste de single... Dat wordt ongelooflijk. Noem het een ongelooflijke hit. kan niet anders. Als je dit hoort, dan, dan, dan kan je zomaar niet meer stuk. Het is, het is waanzinnig. De Kik met Simone. Simone...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 Vandaag Kamerlid Nebahat al bayrak stapt Inde uit de politiek. De wil niet op de kandidatenlijst van GroenLinks. Liever Beethere, houd ermee op. Ze vindt het tijd voor iets anders. Iets doen. Anders wil minister of staatssecretaris worden. Ja, opvallend veel vrouwen uit de Tweede Kamer houden het voor gezien. Nu al voor gezien, zullen sommige mensen zeggen. En over de achtergrond van dat vertrek ga ik praten met drie van hun. Hier in de studio in Hilversum, de vice-fractievoorzitter van het CDA... Mirjam Sterk, van harte welkom. Goedenavond. Thuis in Enschede, als het goed is hoor. Sharon Dijksma van de PvdA, goedenavond. Goedenavond. En in Zwolle ook allemaal als het goed is, want veel improvisatie vanavond. Esmee Wiegman van de ChristenUnie. Goedenavond. Goedenavond allemaal. Eerst even bij Mirjam Sterk beginnen. Want ik begreep dat u wel uit de Tweede Kamer gaat... maar niet per se uit de politiek. Want ik las een interview in de Volkskrant... waarin u wel zegt... ik sta open voor een post in het kabinet als die zich aandient. Ja, het zou ook niet eerlijk zijn als ik dat zou ontkennen. Dat geldt natuurlijk voor heel veel politici... dat, uh, dat natuurlijk ook je bloed sneller doet stromen. Tegelijkertijd ben ik ook realistisch genoeg... dat er vele geroepen zijn, maar weinig uitverkoren. En dat er nog heel veel andere plaatsen zijn... waar je werk kan maken van je idealen. Dus ik maak me helemaal geen zorgen... Dat punt. Mevrouw Wiegman, hoe ligt dat bij u? Ik bedoel, als de ChristenUnie weer in de regering... in een Kunduz-coalitie of zo zou komen mensen doen een beroep op u van... kom terug, je mag in het kabinet? Nou, met die vraag ben ik eigenlijk afgelopen weken helemaal niet bezig geweest. Het is voor mij, uh, heeft het allemaal gedraaid om de vraag... ben ik de komende vier jaar weer beschikbaar als Kamerlid? En over die vraag ben ik steeds meer gaan twijfelen... Uh, waarna ik de keuze heb gemaakt. Uh, ik ga op zoek naar iets buiten de Kamer. En waardoor bent u gaan twijfelen? Dat is een hele goede vraag. Ik zou dan niet eens precies één ding kunnen noemen. Maar nou, wat, ik denk meer dat is, het iets... Wat is het antwoord, denkt u? Nou, ik denk dat meer iets is geweest uh, toen het kabinet viel. Toen had ik eigenlijk een soort automatisch reflex van, ik ga door. Um, maar toen ging ik nog wel eens even bedenken van, ja, maar doorgaan, dat betekent nu opnieuw voluit ja zeggen uh, tegen vier jaar Kamerlidmaatschap. Tenminste, ik vind eigenlijk dat, dat je daarvoor zou moeten gaan. Maar, maar u bent er uh, toch dat... helemaal niet zo lang? U bent in 2007 begonnen, denk ik nou... Je kunt er nog van een paar jaar bij. Ja, nou ik was eigenlijk de Kamer ingegaan van twee periodes. Twee keer vier jaar, dat is acht jaar. En dat is heel mooi. En dan ook, ja, twee periodes. Maar um, ik zou nu mijn derde periode in moeten gaan. En als ik dan voor vier jaar ga, dan ga ik toch wel heel ruim die negen jaar over. En uh, ja, daar ben ik heel sterk over gaan twijfelen. Sjand okay. Dijksma, nou ja, u heeft al in het kabinet gezeten. Dus als, ja. als uh, Diederik Samson belt van je kunt weer staatssecretaris worden, doet u het niet, hè? Ja. Nou, ik ga er niet van uit. Ik, ik heb uh, heel duidelijk besloten dat ik in uh, uh, Den Haag niet meer als Kamerlid uh, terug wil komen. Um, als hij belt, nou ja, dan moet je dat dan beslissen. Dus ik ben daar net als Mirjam Sterker wel eerlijk in dat je dat nooit helemaal moet uitsluiten. Maar ik ga er ook niet op wachten. Ik vind dat het heel goed is om uh, vooral ergens ook... Uh, elders aan de slag te gaan. En dat ga ik zeker proberen. Ja. Uh, u bent eigenlijk niet zo oud nog, maar u bent wel de Nestor nee, van de Tweede Kamer. Nee, ik ben 41. U bent ja. het langzittende Kamerlid kennelijk. Ja, nou ja, en dat is eigenlijk ook wel heel erg raar. Want dat betekent dat iemand die vrij jong is... ik heb 15 jaar in de Kamer gezeten en drie jaar daarbij nog uh, ben ik staatssecretaris geweest... maar dat die dan al het langzittend Kamerlid is, dat zegt wel iets over het parlement, vind ik. Namelijk... Nou, dat uh, de omloopsnelheid van politici erg groot aan het worden is. Mirjam Sterk, mee eens? Nou ja, dat is gewoon een feit dat je moet constateren. Dat inderdaad de, het geweten van de Kamer uh, steeds minder uh, lang wordt doorgegeven. Ja, ja mevrouw Wichman, ik kom zelf toch een beetje uit de tijd dat... Uh, Kamerleden er zeker 40 jaar zaten of zo. Dat hoeft natuurlijk ook niet. Maar wa wa wa wa waardoor is die hele mentaliteit veranderd, denkt u? Waarom is het nu, ik doe dat vier jaar, ik doe dat acht jaar... maar de, dan wil ik weer een nieuwe uitdaging tegemoet? Ik zou het eigenlijk niet zo precies weten. Ik moet zeggen dat ik afgelopen weken vooral bezig ben, mijn, uh, ben geweest... met mijn eigen persoonlijke motieven. Uh, maar ik, ik moet wel zeggen dat, dat de hectiek groter is geworden... En dat die omloopsnelheid denk ik ook wel wat te maken heeft met, uh, met de snelheid waarmee kabinetten komen en gaan. Ja, dat zijn toch weer steeds weer nieuwe momenten van uh, lijstopstellen, uh, dat mensen zich bezinnen. Uh, uh, en het is intensief werk, daar, uh, daar kan ik niet omheen. Mevrouw Sterker, het zijn vooral vrouwen, die vertrekken niet alleen hoor. Want bijvoorbeeld Charlie Abtroot uh, gaat weg en Willy Borden van Beek van de VVD gaat weg. Maar Gerdy Verbeet, Nebaat Al-Bayrak hoorden we net, Sabine Uitslag uw partijgenoten... Uh, Janneke Snijder van de VVD. Kathleen Verjeer. Kathleen Verjeer van het CDA. Uh, hebben vrouwen minder uh, ja, zitvlees dan mannen daar? Ja, ik moet zeggen dat ik dat mij dat ook een beetje verbaast... dat in de staatjes inderdaad de vrouwen er zo uitspringen. Ik weet ook niet zo goed wat dat is. Ik, ik denk zelf eerlijk gezegd dat het misschien toch een beetje toeval is. Maar ik hoorde Margriet van der Linden uh, van de week bij BNR daar wel iets over zeggen okay. van dat vrouwen, ja, precies, dat, dat vrouwen misschien toch makkelijk op een gegeven moment zouden zeggen van het is nu genoeg en ik ben toe aan, iets, aan een andere uitdaging dat mannen dat minder vanzelfsprekend zouden doen. Maar ik moet zeggen, ik geef het uh, graag voor iets anders. Ik heb niet het idee dat daar iets specifieks vrouwelijks of zo uh, achter zit. Heeft u daar een vermoeden van, mevrouw Dijksma? Nee, ik ben het met Mirjam een sterk eens. Uh, je zou hooguit kunnen zeggen dat vrouwen zelf beslissen... dat het uh, tijd ja. genoeg is geweest en dat mannen dat gezegd moeten worden. Die gaan niet uit zichzelf uh, dat zelf wachten we dan u, af. Mannen. <laughs> nou, die mannen, die, die gaan niet zo door de fractieleden. <laughs> nou ja, we zullen we zien uh, hoe, het, hoe het straks is als de lijsten bekend worden. Want het is natuurlijk ook zo dat er ongetwijfeld uh, Kamerleden... wel terug willen komen, maar die zullen op, door hun fractie of hun partij... niet op een verkiesbare plek worden gezet. En Misschien zijn dat dan weer meer de mannen. Mag ik even een multiple choice vraag uh, aan, u, aan u stellen, mevrouw Dijsselbloem? Oh jee, een quiz. Ja, dat, uh, we <laughs> zijn uur? de moderne media, hè? ook op dit uur nog steeds. Uh, A, uh, ik ben de staatssecretaris geweest... en dan is het toch een enorme vernedering om weer gewoon Kamerlid te moeten worden? Nee, nee, nee, nee, helemaal niet. B, ik had gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van Nijmegen... en dat is uitgelekt en ik ben het niet geworden... dus nu wil ik niet meer in de Kamer... Ook niet, nee. C, ik heb net een tweede kind gekregen en ik red het niet meer. Nou, dat speelt wel in die zin een rol dat um, je merkt dat als je in Enschede woont en in Den Haag werkt en een deel van de week ook echt weg bent, dat met één kind dat nog te doen is, maar met twee wordt de belasting natuurlijk ook uh, voor thuis gewoon best groot. Dus dat is misschien voor mij wel de belangrijkste overweging geweest om uh, te zeggen, misschien moet ik ook uh, om me heen kijken, maar niet de enige reden, want je kan altijd overal een mouw aanpassen. En het is dus niet zo dat er een hele traditionele reden zit achter mijn vertrek. Het is wel zo dat ik gewoon al heel lang in de Kamer zit. Uh, zoals net ook al gezegd. En dat op een gegeven moment als je begin veertig bent het niet onlogisch is... om dan ook gewoon weer een nieuwe stap uh, te gaan zetten. En dat was wel voor mij de uiteindelijke overweging. Uh, en het is zeker niet erg om als uh, ex-bewindspersoon in de Kamer te zitten. Want ik vind het deden wat sommige mensen uitstralen ten opzichte van dat Kamer... Ja, dat zijn die weer. Heel erg. Nou ja, je, je zag het dat uh, he, uh, een aantal van de kandidaten ook voor het, uh, het uh, lijsttrekkerschap bij het CDA... op eigenlijk zegt van ja ik wil wel komen, maar dan mag ik alleen maar als ik de baas ben. He, en, en dat waren dan toch vooral de mannen. Want ik zou Liesbeth Spies dat wat minder kwalijk willen nemen. Want die had toch al een heel verleden als Kamerlid ja, er ook echt op zitten. Ja, is lid van de Kamer geweest. Ja. Uh, Mirjam Sterk, ik weet dat het een beetje een seksistische vraagstelling is. Maar dat moet dan maar. Maar uh, je, je vraagt het nooit aan, uh, aan mannen. Maar is het moeilijk te combineren? Een gezinsleven. <laughs> en die gekte op het Binnenhof. Ja, ja het is inderdaad interessant dat dat nooit aan mannen wordt gevraagd. En doe het uiteindelijk ook samen met mijn partner. Uh, en ik vind dat het wel te combineren is. Maar je moet wel van regelen houden. En. Uh, ook zeker van flexibiliteit te hebben, omdat de dingen toch vaak weer anders gaan dan je denkt. Maar ik, ja. ik heb het wel goed kunnen regelen. En het is wel te doen. Het is wel te doen, ja. Maar weet je, het punt is dat ik wel altijd een beetje moeite heb met. in de politiek is het niet de enige plek waar hard gewerkt wordt. en waar veel uren worden gemaakt. en waar soms onvoorspelbaarheid is. Er zijn zoveel de politici andere vakken. Nou ja, dat, dat, het idee is in ieder geval altijd dat politici dat hebben. maar ik zie veel meer mensen om mij heen van mijn generatie. die datzelfde vraagstuk hebben. En die redden het ook. Smee is het niet. Is het niet zonde dat uh, mensen als u weggaan? Zouden er niet uh, veel meer vrouwen bij juist de Kamer in moeten? Zou dat de politiek niet menselijker maken? Ja, maar ik, ik verwacht eigenlijk dat de plekken die nu open komen te vallen... ook voor een groot deel weer door vrouwen zullen worden ingevuld. Met mijn vertrek is daarmee niet het vrouwelijk aandeel verloren voor de ChristenUnie. Integendeel, de afgelopen jaar hebben we met, met drie vrouwen gezeten. Drie van de vijf. Uh, dus ik, ik verwacht eigenlijk weer, uh, weer gewoon vrouwen terug voor de ChristenUnie. En uh, dat hoeft niet uh, per se uh, in, uh, in de vorm van mij. Mevrouw Dijksma, uh, u heeft wel eens gezegd... ik uh, kon woordvoerder ontwikkelingssamenwerking worden... maar dat ging wel ten koste van de andere vrouwen die het al was. Z zijn vrouwen aardiger tegen elkaar in de politiek of is dat helemaal niet zo? Nou, volgens mij zijn vrouwen net zo aardig uh, tegen elkaar als tegen mannen. En soms ook onaardig als het uh, om politieke meningsverschillen gaat. Alleen ik vind wel dat je dat nooit persoonlijk moet maken. Dus ik kan in een debat met iemand ongelooflijk van mening verschillen. Of het nou een man of een vrouw is. En na afloop uh, ja, dan toch ook wel zeggen dat was vooral ook zakelijk En uh, ja, je moet dat dus nooit persoonlijk maken. Mevrouw Sterk, ja. vindt u dat vrouwen anders opereren aan het Binnenhof of, of, of zijn het net mannen? Uh, <laughs> is een beetje, je zou je kunnen wel vragen of de vrouwen aan het binnenhof niet net mannen zijn. Maar ik geloof het niet. Ik heb het idee dat daar de laatste jaren wel een soort van kentering in is gekomen. Vroeger was je bijna Margaret Thatcher als je in de politiek ging. En tegenwoordig, en dat is ook een beetje denk ik ook door Femke Halsema. Toch wel veranderd. Hè. We mogen ook wat gewoon, heeft Femke Halsema eraan veranderd? Nou ja, die, die bleef gewoon zichzelf. En die droeg ook gewoon jurkjes. En die, die ging niet doen alsof ze ook een mannelijke die beter was of zo. En die gebruikte ook haar charme in het debat. Dat kon ze heel goed. En uh, ik denk dat dat wel iets is wat Vrouw natuurlijk meebrengen, maar ik ben het ook wel met Sharon eens. Uh, ik, ik doe niet anders tegen mijn vrouwelijke collega's dan tegen mijn mannelijke collega's. Maar ik ben wel een vrouw en dat kan ik niet ontkennen. Mevrouw Wiegman, op welke nieuwe, jonge, goede vrouwen hoopt u nu in de politiek? Um, nou, ik, ik, ik ben ontzettend blij met mijn collega Carole Schouten. Die is natuurlijk nog maar een jaar in de Kamer. Die is in de plek van uh, Anne Rauwvoet gekomen. En uh, ja, ik ga er eigenlijk wel dat van is die uit, mevrouw dat met die uh, bril? Ja, ik, ik ben nou, ook een vrouw met een bril. <laughs> ja. Maar uh, zij staat denk ik wel bekend als uh, ja, Goed, ze is politiek talent van, uh, van de ChristenUnie en financieel woordvoerder. Ze is uh, veel in beeld geweest en ik weet zeker dat zij graag door wil in een uh, nieuwe periode. Ja, en wat ik verder ook zie in, uh, in de ChristenUnie zijn veel jonge vrouwen ook actief uh, in de staten, in gemeenteraden. Uh, dus er loopt uh, genoeg rond in de partij. Uh, ik, heb, uh, ik heb goede verwachtingen van een mooie lijst. Er komen vast weer hele goede nieuwe vrouwen in de Kamer. En ik bedank jullie alle drie van harte. Esmee Wiegman van de ChristenUnie in Zwolle. Sharon Dijksma in Enschede. En vice fractievoorzitter van het CDA Mirjam Sterk hier. En uh, dan nog één keer terug naar de muziek van de sportzomer, namelijk naar de keuze van Bas van Werven... die normaal op zaterdag de Tros-programma's... Tros in Bedrijf en de Autoshow presenteert. Maar uh, eens kijken wat hij nu gaat doen. Bas, goedenavond. Dag, Max. Goedenavond. Uh, welk deel van de sportzomer ga jij voor je rekening nemen? Ik doe op zaterdag en zondag samen met Bert van Sloken... de tien uh, tot één sessie van tien morgens tot één avonds. Eh, uh, middags. Dat zal wel heel lang zijn, hè? En heb je er nog wel zin in na deze, ja, dit teleurstellende begin met uh, de overwinning van Denemarken? Ja, maar alle begin is moeilijk. En die Denen zijn niet makkelijk, dat weten we. Dan hebben het met twee van ze verloren en tijdens het WK. Was het, was het 2-0 winst. Ja, het is toch lastig. Het is een beetje een naar volgens mij, die, die, die Deense ploeg. Je moet het negen weken gaan volhouden. Ja. Althans, in de weekenden. Uh, hoe denk je dat allemaal te gaan vullen? Uh, nou, met nieuws. Uh, we zijn vandaag zijn we, zijn we verwend met een aantal, aantal nieuwsfeiten. En er gebeurt natuurlijk een hoop. Hè? Nederland leeft oranje op dit moment. Maar als oranje voorbij is, dan gaan we weer verder met de Tour. Daarna komen de Olympische Spelen. Dus we kunnen het voorlopig nog wel even volhouden, denk ik. En met al het nieuws uiteraard tussendoor. Naar welke momenten kijk je het zelf uh, het meest uit van deze zomer? Nou, ik, ik vind de Olympische Spelen altijd gewoon een mooi, heel mooi, uh, mooi fenomeen. Dat is, dat is toch iets, uh, toch iets heel apart, En zeker in Londen... Het is nu natuurlijk heel prettig dat het vlak bij ons is en dat het maar een uurtje scheelt in tijd. Dus je kunt alle wedstrijden zien. En dat is wel eens anders geweest. Hè? Als je, eh, bijvoorbeeld Zaten we zo ver uit een tijdzone dat je heel veel wedstrijden niet kon zien. En ik vind het heerlijk om gewoon smiddags in de zomer lekker een beetje, een beetje te kunnen zitten op een terrasje met een groot scherm naar Olympische Spelen te kijken. En dat mag zijn, maar van alles zijn. Heerlijk. Het is dus gelukkig geen Sydney of, of iets anders waardoor het allemaal nee, midden in de nacht het is wordt. Niet voor weg. Nee, Wat wordt wat jou betreft de muziek van de sportzomer van 2012? Nou, die muziek die moet altijd een beetje laid back zijn, vind ik. Een beetje rustig aan. En vooral ook een beetje de, de, de geest uitstralen van datgene wat we zelf zijn en hoe we als Nederlanders erin staan. Dus ik heb een heel apart nummer gekozen: een Nederlands nummer van een, van een Surinaamse jongen uit Rotterdam die te, tegenwoordig in Amsterdam woont, om het allemaal gecompliceerder te maken. En die heeft het, het nummer Laat Me van Ramse Shaffi gecoverd. Dat heeft hij verfunkt en dat heeft hij fantastisch gedaan. Hij heet Dirk, Dirk Stadwerk, voluit. En dit staat op zijn album Zwart Zaad, al in 2008 uitgebracht. Niemand kent het en iedereen die ik dat nummer laat horen, die is daar meteen van weg. En ik hoop dat iedereen die dit luistert, dat ook heeft. Ook dat gevoel voelt van een sportzomer met warmte om je heen, met je vrienden om je heen. Een hele hoop mooie dingen die er gaan gebeuren. En met het, uh, het oude Nederlands in, laat, laat mij mijn eigen karma gaan. Dan komt het allemaal best goed. Ik wens ook jou een heel veel succes deze zomer. Dankjewel Max. Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezin. Ik ken de kroeg en te draaien. Van Amsterdam tot A Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in even. Weer. Het is 5 voor 12. De oogvoetbalpool met Ruud Oldenziel. En welkom bij het derde deel van de oog Voetbalpool. Ik leg het spel nog één keer uit. Elke avond om vijf voor twaalf voorspellen zes bekende oogdeskundigen. De uitslagen van de wedstrijden van de volgende dag. De puntentelling is één punt voor het goed raden van de winnaar of van gelijkspel. Drie punten als ook de uitslag goed is voorspeld. In de poolfase voorspellen de zes deskundigen elk vier wedstrijden. Ze kunnen dan maximaal twaalf punten halen. Na de poolfase gaan alleen de vier beste spelers door naar de kwartfinale. Wie uiteindelijk de meeste punten heeft, krijgt de speciale oog-EK bokaal. Zo, vanavond is het beurt aan Rut Oldensiel, Amerikanist en hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. Goedenavond, mevrouw Oldensiel. Zij eerst even de prestaties van uw directe voorganger, Roel Jansen. Die voorspelde gisteren gelijkspel tussen Nederland en Denemarken. Nou, dat wordt dus nul punten. En Duitsland-Portugal zou eindigen in 2-0. Nou, Duitsland heeft gewonnen, dat is één punt. Daarmee staat Roel Jansen gelijk met Kokolijn... die donderdag ook één punt scoorde. Nu uw beurt. Hoe eindigt morgen de wedstrijd Spanje-Italië, denkt u? Nou, ik denk dat het gelijkspel wordt. Uh, uh, Spanje-Italië wordt 1-1. Uh, Um, en ik denk dat uh, Kroatië-Ierland dat, dat uh, 2-1 wordt. Kroatië gaat winnen. En hoe komt u daartoe, tot deze voorspelling? Ja, je kunt je afvragen, hè, wat is het uh, nationale uh, vuur? Waar is dat het sterkste? Bij Spanje en Italië denk ik dat het toch uh, nek aan nek is. Ik aarzel, ergens er, er, er zal Spanje winnen of niet. Uh, je kan ook kijken naar uh, het geld. Hè. Wie verdient er het meeste? En dan komt uh, Spanje duidelijk als winnaar uit de bus. Maar goed, in de eerste ronde denk ik toch dat uh, uh, het uh, kruid een beetje droog houden. We hebben het ook net gezien met uh, Denemarken en met Nederland. Dat kan ook net anders zijn. En Kroatië is denk ik toch echt het sportland uh, van Europa... dus uh, die geef ik uh, twee doelpunten tegen Ierland 1. Heeft het nou nog wat aan uw vakgebied, de Amerikanistiek, bij deze voorspelling? Nou ja, uh, in ieder geval dat uh, het uitdaging uh, voor de politiek is follow the money. En dat heb ik dus ook gedaan. Dus uh, ik heb mij ook erg laten leiden door het transfergeld van de spelers. Want het zijn professionals die dan wel uh, thuiskomen om een thuiswedstrijd te spelen hè, voor hun eigen natie. Maar ik denk dat het geld toch ook erg belangrijk is. Dus uh, dat, uh, heb, daar heb ik mij door laten leiden. Zij, Amerika-deskundige Rut Oldensiel. Nou, morgen om deze tijd hoort u de voorspelling van diplomatiek expert Robert van der Roer. Het oog wordt dan gepresenteerd door John Jans van Gaal en ik kan alleen maar zeggen: Aanvallen! Goedenacht, vrienden. Het wird tijd voor mich zu gehen. Was ik nog zu sagen hätte, dauert een Zigarette een glas im U hoort straks een belangrijke boodschap van Wilde Ganzen. Ontwikkeling samenwerking. Topsport, ballet, acrobaten en klassieke muziek.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 .nl. Dit is Radio 1.